Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles er zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bij Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Sandvoort. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen Ben. Ja, we zijn er weer in Hotel Hoogland waar iedereen weer welkom is om koffie te drinken en thee. En Dondergrebber gaat het allemaal verzorgen. Zander Daudet doet de techniek. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. De redactie is gedaan door Gerry Rutte en Gert van Kuiken. Nou de koffie dat doet Dondergrebber hebben we al gezegd. Irene die Jager en ik doen dit programma. Ben Zonneveld. Goedemorgen. En wat we gaan doen. Wat we gaan doen. Ja, uh, we hebben best wel weer... Uh... Leuke dingen. Mooi hè, zo'n iPad. Ja, leuk hè? Ja, nou, ik schuif gewoon even... Nou, we Dat beginnen... Voor ja, het is helemaal leuk. We beginnen met uh, John Cornelissen en Femke Sieperda. Die komen vertellen over het nieuwe strandseizoen. Uh, en zij zijn van het strandpaviljoen Plazant. Daarna komt de Lana Lemmers en die gaat over maffe maandagen, vieze vrijdagen enzovoort praten voor de Kids Adventure Week. Die vinden dat altijd gekke ja. dingen. En daarna nou, zelf <laughs> ja, zeker. Daarna komt Rob Witte. Die uh, komt vertellen over het bedrijf, autobedrijf Zandvoort. Dat is namelijk uh, een, een leuk nieuw ding wat we hebben. Hè? De mens de, de achter mens de ondernemer. mens achter de ondernemer, ja. Dus dat wordt gezellig. Dan gaan wij naar het tweede uur en dan uh, beginnen wij natuurlijk met het... Politieke item GBZ, uh, helaas D66 zou komen, maar door de dood van mevrouw Borst uh, doen die niet aan campagne verlopen Dus die krijgen hun beurt later. Dadelijk zal het GBZ aanwezig zijn in uh, de eerste en tweede twint tien, tien minuten is twintig minuten politiek. Ja En daarna komt uh, Johan Berenpoot vertellen over wat er zondag aanstaande weer in de kerk uh, gaat plaatsvinden bij Classic Concerts. Dat is het. het ja. programmaatje vol en uh, buiten schijnt de zon. En dat is voor jullie heel erg interessant. Welkom, Jon en Femke. Uh, Dankjewel. Van je. het strand Plazant. Ja, ik, ruim, ik ruim ze voor je erbij hoor gelijk. <laughs> um, hoe lang zit je nu op strand? Vier jaar? Dit wordt ons vierde seizoen. Vierde seizoen. Ja. Ja, met veel plezier. Met heel veel plezier. Ja, ja? Met, uh, met heel veel plezier en, um, en ook succes. Dus uh, wij zijn heel, uh, heel tevreden. En hebben heel veel zin om weer, uh, weer te gaan beginnen. Ja, uh, de opbouw is al gebeurd. Zijn jullie vroeg begonnen, John? Uh, zoals iedere strandpavillon vanaf 1 februari. Hè? Ja. <laughs> Dan mogen we starten. Je ziet wel dat iedereen op. Uh... De 30 en 31 januari al in de startblokken staat om graag te beginnen. Maar officieel mag je pas de eerste starten. Dus uh, Dat hebben we ook keurig gedaan. Uh, alles perfect kunnen opbouwen. Omdat het heel mooi weer was. Het eerste weekend. En daarna zijn we binnen aan de slag gegaan. Dus het gebouw staat, het restaurant staat. De inrichting is compleet. De keuken is compleet. Dus, dus je, dus eigenlijk je al bent al eigenlijk open. Maar, vanaf donderdag. Volgende <laughs> week. Ja, want, uh, Bijna. Wat, wat mij opvalt. En over, over beginnen trouwens. Uh, een aantal strandpachters die mocht eerder beginnen omdat de fundering weggespoeld was hè? en dan mag je ja. voor 1 uh, februari mag je al uh, gaan, gaan schuiven en bouwen. Dat klopt. Maar wat mij ook eens opvalt als het tentje compleet is en de koffiezetter loopt, dan zijn we open. Ja. Wat doe je nog niet? Nou, daar kiezen wij bewust voor. Nee, wij openen donderdag aanstaande. En uh, ja, dat is een, uh, een keuze die wij zelf maken omdat ja. we een aantal dingen af willen hebben en uh, dat Moet is in ieder geval lekker warm, warm ja. en gezellig ja. en ja. ingericht ja. en uh, ja. Ja, De keuken moet functioneren. Een volledige kaart moet je hebben staan. Maar het gaat wel steeds sneller. Hè? Want vroeger was het natuurlijk plankje voor plankje wat er neergelegd moest worden. Ja, we worden gewoon handig. En nu is het gewoon. Ja, we ja, de... snappen ja. hem eindelijk. Ja, maar dat niet alleen. Maar het is natuurlijk ook veel compacter hè, wat je neerzet. Het zijn niet alleen maar plankjes, maar het zijn delen. De bouw is een klassiek paviljoen. Dus uh, het, zijn wel, uh, ja, het is een houtje en een plankje en een raampje. En een, um, alleen ja, je, je merkt toch dat, dat Endel. Um, want ja, degene die de opbouw leidt daar, daar ook handigheid in krijgt en ook de mensen om hem heen dat dat steeds soepeler gaat en, uh... is dat is dat het personeel van jullie wat ook meewerkt of is dat alleen de, deze mensen zijn alleen maar voor de opbouw uh, nee dat is uh, Endo is natuurlijk een van ons kompions. En, um, dat is de bouwer uh, en verder ja chef en door de bouwen chef, uh, nee, chef oh. bouwen en bouwen we hebben heel goed uh, afgebouwd dus wat we in het verleden niet deden de vorige jaar we gingen afbouwen omdat we het seizoen was af en je ging ja. op plek naar huis, inpakken naar de loods. En uh, over drie maanden komen we weer terug. En dit jaar hebben we het heel uh, georganiseerd opgeruimd. En ook georganiseerd gelabeld. Dus ieder paneeltje, ieder plankje, ieder grendel of grendeltje. Kom weer terug op dezelfde plek. En kom je dat, dat, kom je uh, dat de jaar te tekort dan? Nou, het is een puzzel en die puzzel die past eigenlijk altijd wel. Ja, nee, maar, maar er werd ieder jaar wel wat gezaagd en getimmerd en geklust. Want dan kwamen we net een hoekje tekort of dat hoekje paste net op die. En dat, liep, dat zon, is steeds kleiner. <laughs> ja. En nu hadden we stikkertjes blauw, zeekant, duin, eh, ja, ja, ja. Of, eh, groene duinrand, geel en eh, rood. En dat is allemaal op zijn plek eh, gekomen. En daardoor ging het bouwen ja, echt veel sneller. Een stuk sneller, ja. Ja. En het dak wat we vorig jaar hebben vernieuwd is ook een, een veel makkelijker dak om te bouwen of op het uh, paviljoen te plaatsen. Dus dat heeft ook een optie. En in dat personeel wat ook het hele seizoen meewerkt, dezelfde uh, uh, mensen. Keer ja, nou, van hier, dat is hier ja. uh, bij veel strandtenten, uh, Dat het personeel wat loopt ook bouwt en breekt. Ja. En ik denk het wel, uh, Ik zou het heel aardig vinden, want je kent elkaar door en door mm -hmm. en breek het al, en zet het op. Zat de straalkachel er ook weer? Um, de, de, hout, uh, ja? de houtkant, ja, ja absoluut. Ja, ja die, die brandt, brandt al, al. Ja, brandt al weer. ja, dat mag we wel. Nou <laughs> Zeker weten. Ja. wat ja, ja, zit... denken jullie? Ga, gaat er nog iets komen aan kou? Of wat voorspellen jullie? te sneeuw. <laughs> nee. Nee. nee. Ja, je wil het niet. Ik, nee, ik denk, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de winter is geweest. Dus ja? klaar is. Ja. Ja. Er zal gerust wel wat nachtvors misschien komen. Maar dat is maar volgens mij, mijn, naar mijn gevoel niet noemenswaardig. En ik denk dat. Uh, ik oh, ja. denk en ik hoop ook dat we een lekker voorjaar ingaan. Het zit al een beetje in de lucht, de temperatuur. De ja. volgende 19 graden. Als het zit voor en zon, dan voortdurend regen. Ja. Het wordt ietsje kouden. Dus, uh... Ik zie dat jij met een stok. Uh, het is lastig uh, op uh, neren naar beneden, daar naar dat paviljoen. Ja, nou, ik heb gereden. <laughs> Dank uh, daarvoor. <laughs> ja, de, de leiding is ook <laughs> Ja, als ja, ja. uh, <laughs> je het, het is inderdaad wat lastig op het moment, maar ook om, om heen te werken. Er, er is best wel wat back-office uh, en, en, en daar, daar houd ik me mee bezig. Dus je bezig. kunt je en, toch uh, heel goed productief maken. Onlangs, ja, absoluut. En het is heel vervelend hoor, want het, mijn handen jeuken om. om, um, om verder om te schilderen. En, uh, maar ja, uh, dat, uh, dat kan. Zit er dan, even dan, niet in. Maar je kan in een rolstoel tot twee meter hoog schilderen. Ja, maar de pavioen is vier <laughs> en een half. Oh ja, dat valt <laughs> zo op. kunnen mensen zitten op ooghoogte. En dan licht, <laughs> Zo doet doe geel en jij ja. doet ja. blauw. Dat hebben we er net uit. Dat net geel. Hey, ik heb jullie uh, zien groeien daar zo, want eerst stond er een tent en toen uh, een, een tussenstuk waar niks was. Ja. En toen een tent ernaast en toen een tussenstuk uh, werd keurig als uh, middenrestaurant ja. gebouwd. Zijn er nieuwe dingen? Oh ja, ik moet er even bij vertellen dat uh, de wijnbar veranderd is helemaal. Ja. En in die jaren is dat in allemaal zo vergroeid. Ja. Uh, dit jaar nieuwe dingen? Of Geen bouw... grote aanpassingen. Okay. We hebben de afgelopen uh, drie jaar best een hoop geïnvesteerd... Ja. en een hoop uh, aan de uitstraling van het paviljoen gedaan. Dus dat, dat de, de, de basis is nu, denk ik, denken wij, goed... En er zijn wel wat kleine aanpassingen, dus er komt een iets ander terras bij de wijnbar. De samenwerking die we hadden met Fiek, die stopt. Dat mag je dan ook wel weten. Dat hoeven we niet onder de stoel of banken te schrijven. Dat was niet succesvol, gebleken, ook mede door het weer. je moet daar wel altijd zijn als je daar wijnen verkoopt en dat lukt dan toch op die manier niet. Dus dat gaan we lekker met elkaar zelf doen. Dus daar gaan we een iets ander concept neerzetten. Dat wordt een beetje maar dat blijft wel een buitenwijnbar. Ja, en dat wordt vergroot met een soort leuvelgras dus een hoe moet ik het noemen een een aanbouw met een dak erop waar mm -hmm. je dus Overdekken ook nog het uh, overdekt zelfs. leuk kan borrelen. En tegelijkertijd binnen een faciliteit hebt om te borrelen. Ja, kan ik me nog wel herinneren dat uh, bij de oude wijnbar... En toen was het ook redelijk weer in dat, uh, dat seizoen... Uh, toch heel erg gezellig geborreld en gewijnd ja. werd uh, aan, die, aan die bar. Dus eigenlijk is dat jammer dat dat... Uh, nou kijk, het idee blijft hetzelfde. Het idee blijft hetzelfde, oké. Okay. En de wijnen die we op de kaart hadden, die blijven ook voor een deel hetzelfde. Dus zowel de wijnkaart van Fika, de dus stad Haarlem, die komt, terug, die komt weer terug op het strand. Want wij deden al met elkaar zaken eigenlijk... Al, ook voordat zij er waren. Alleen de bediening en de exploitatie is niet meer door Vincent de Kroon zelf. Maar door, die wordt door ons gedaan. Door jullie zelf. We Ze zijn vol ja, met de wijncursus vol. bezig. Met ons Kursus. eigen personeel. Ja, het wordt dus wel Dan serieus opgezet. Daar moeten pit. wij er ook ja. Ja. Ja. Ja. We sluiten we gewoon aan. Gaan we gaan ja. een aantal ja. leuke dus dingen van. doen in het seizoen. In samenwerking met Fiek. En dat worden onder andere een soort zondagmiddagproeverijen. De exacte invulling hebben we niet compleet. Maar bijvoorbeeld een, een Franse proeverij met wat Franse chansons. Kan ik me zo voorstellen. Wat Franse hapjes. Op zondagmiddag van drie tot zes. Waar je kan inlopen en uh, waar je aan kan deelnemen. Ja, zo dan via Facebook of op een ja. andere manier. Uh, en misschien ja, ook met andere bedrijven, ja. dus een whiskyproeverij En uh, gewoon leuke ja. dingen, wat, wat, uh, wat meer open. Lekker en, uh, met de oesters en zo. Ja, dat, is, nou, dat, dat is, is Leuke dingetjes. Ja, acti activiteit op strand is natuurlijk altijd leuk. Ja. En, uh, ja, je, je moet iets creëren wat altijd kan. Hè? Want ja. je hebt gezien, vorig jaar was het voorjaar dus drie maanden lang, nou, bijna tot en met juni eigenlijk, pet. Ja. En er was best wel publiek op het strand hoor, dus niet zo dat het nou leeg was, maar uh, dan is het juli en augustus is het hartstikke druk en dan september heeft iedereen het strand wel <lacht> weer gezien ja. en dan lopen we het lang, langzaam af, dus dat is, was een hele aparte uh, manier van werken het afgelopen ja, wat jaar. Wat is een jaar ideaal daarvoor. jaar, hè? Ik ja, bedoel, ja, daarom, zeg kun je dat maar. zeggen? Zeg nee. maar, ja. Ja. Nou, het, het ideale jaar bestaat volgens mij niet, maar, ja. want als het een week echt heet is, dan denken de mensen nou, bekijken uh, bekijk het een beetje strand, ja. ik blijf wel lekker ja. ja. in de thuis ja. dus het tuin zitten. Het is maar net hoe, hoe mensen zich voelt, ja. denk ik. En van, ah, ik ga even een strand of ga niet op een strand. Ja. Um, het staat weer. Hoe gaat het restaurant er dit jaar doen met, uh, met wisselende menus? Ja. Um, we beginnen uh, per donderdag uh, weer met ons openingsmenu. Um, drie gangen keuze. Um, we hebben uh, vier voorgerechten, vier hoofdgerechten en drie desserts. En daar kan uitgekozen worden. Daar u. kan uitgekozen Klima. worden. Beginnen we beginnen weer voor 1995, zodat mensen het weer kunnen opzoeken. <laughs> dat en, uh, ja, uh, dat uh, doen, we, doen we drie weken. Uh, daar sluiten we ook het jaar weer af. Dat, dat zijn we ondertussen. Dat zijn mensen van ons gewend, dus dat blijven we ook doen. En dus, Tussendoor blijven er... Ja, ja, dat is waar. Want er ja. wordt ook over gesproken, hoor. Ik lach daarop omdat ik die nieuwsbrief nog steeds niet krijg. Nee, ja, maar we, we, we, we, we doen ondertussen... maken wij uh, drie, 2000 uitnodigingen. En ja, ja. elk jaar lopen, lopen we dat rond. Dat vinden we ook ontzettend leuk om te doen. Ja. Alleen ja, zo heb je af en toe huizen. En ja, mensen met een nee-nee-sticker... die kijken af en toe vreselijk boos als je hem in de brief... Ja, nee, ik, ik wilt doen. Dus dan draaien we weer om. Jij ja. ja, maar ik bedoel... Nee, ja... De je dan mag je, ja. je hem er niet in doen. Ja, ja meestal dan, dan, dan doen we het wel gewoon. Alleen, ja, we krijgen... Ik vind ja. dat voor dit soort dingen, daar moet je dan wel een uitzondering voor maken. We adverteren ja, in de ja, We adverteren hem ja, ja, ja, ook via, ja, ja, ja, via ja, dan dan de krant, het land dit dan het dan seizoen. Af, uh... um, het seizoen begint. Uh, ik hoor nog wel wat gegons over de strandpachters. Uh, er zijn uh, nu al twee strandpachtersverenigingen begrepen. Die van de vaste en die van de losse. Uh, hoe staan jullie erin? Je bent lid, um, waarschijnlijk? Wij zijn, ja. wij zijn lid. Ja, je ja. gaat ook naar de vergaderingen? Ja, absoluut. Uh, niet, uh, we proberen ze allemaal bij te wonen af en toe. Dan uh, moeten we helaas um, uh, verstek laten gaan. Maar meestal doen we dat niet. <coughs> um, verder... Um, zijn er dingen besproken waarvan je denkt van nou, de, de, het gaat leuk met strand, het gaat goed met strand, hoe, hoe nou, is de stemming is, onder een, andere strandpachters? Is er is wel een goede stemming onder de strandpachters ja? hoor, zowel voor de, van de vaste paviljoens als van de seizoensbedrijven. En uh, er wordt gestreden voor een aantal belangrijke punten, onder andere het windmolenparken, wat natuurlijk eigenlijk een hot item is. En, ja. uh, wat vanuit het bestuur en het bestuur van de strandpachtse voor zover wij, ik dat zie en wij dat zien, is, is er voor de vaste en de, en de seizoensbedrijven. Dus, die strijd die jij noemt, daar ben ik me dan niet zo van op de hoogte of niet zo van bekend. Dat nou, zijn twee verschillende groepen ja. in één groep. Ja, en ik kan ja. me voorstellen dat, uh, dat, dat de vaste uh, strandpachters een belang hebben mm -hmm. en dat de lossen ja. een belang hebben en dat ja. ze samen ook een belang hebben. Ja. Dus dat is niet een strijd, dat zou nee. een samenwerking nou ja, ja. kunnen zijn. Nou ja, volgens mij is die samenwerking goed, denk ik. Voor zover ja. ik hem kan proeven in de vergaderingen die er zijn. Of de, nou, is de bijeenkomsten die er zijn, ja. is die sfeer heel goed. En um, je ziet dat er ook veel door de strandpachters aan het bestuur wordt overgelaten. Ja. Want niet altijd bij alle vergaderingen zijn alle strandpachters aanwezig. Nee. Dat, dat kan zijn reden hebben. Maar, maar dat wat, is ook wat kan zo'n bestuur bereiken? Wat, wat, wat, nou, wat die kan de stem laten horen in de politiek. Die kan de, de ideeën die worden aangedragen door de strandpachters uh, verwoorden naar het collectief. Dus we hebben bepaalde mogelijkheden die er zijn. Inkoopvoordelen die je misschien met elkaar kan behalen. En zo zijn er een heel aantal aspecten die je zo'n bestuur kan doen. Vergunningen ja. is onder andere een traject. Dus er is, ja, er is heel veel werk. Het is ook best wel een, een pittige taak is het volgens pittige mij kreeg. om het bij te doen naast je ondernemerschap. Dus, ja, het, het lastige is natuurlijk dat je dat moet doen terwijl je zaak 100% moet draaien. Ja. En daar uh, is het moeder... ja maar met veel belangrijke verenigingen, Is dat een zo. ondernemersvereniging of een ander soort ja. vereniging, een winkeliersvereniging, heb je natuurlijk dat je altijd dat, soort, dat conflict houdt, hè? Ja. op welke manier dan ook. Ja. Dus, ja. Goed, wij wensen jullie heel veel plezier op het strand. Dankjewel. We komen zeker eens kijken. Absoluut. Als jullie klaar zijn met de wijnkussens dan wel. Leuk. He. Dankjewel allemaal. Ga goed. Veel succes dit seizoen en we spelen volgende keer. Dankjewel. keer, Leuk. Dankjewel. wel. We gaan muziek uh, doen hè? Ja. You see. You're not believing Nobody would I ever break your heart I couldn't bear to be apart. so I'm not leaving En terug zijn we en terug Albidair ub 14. Nou, Albidair uh, uh, gaat niet voor ons gelden, want wij mogen niet meedoen. Of we moeten een klein petje opdoen en, <laughs> en, uh, en krimpen. Want, maar... uh, we gaan het hebben over de Kids Adventure Week aangeschoven Lana Lemmers. Welkom. Hi. Um, ik heb een vieze vrijdag, uh, mm -hmm. maffe maandag en noem het maar voorbij zien komen. Uh, zou je gewoon alle dagen een keer wil opnoemen? Ja, dat wil ik. <laughs> we beginnen aanstaande zaterdag, uh, zaterdag 22 februari met stoere zaterdag. Gevolgd door sportieve zondag, maffe maandag. Dan hebben we nog, ik moet even mijn blaadje omslaan, ik heb het al honderd keer gezegd. Ja. En elke keer dan, dan denk ik, oh ja, doe dinsdag, wonderlijke woensdag, dol donderdag. Dan hebben we uiteindelijk eindigen we. Oh nee, vieze ja, vrijdag. vrijdag. Ja, die klinkt zo ja. leuk, hè? <laughs> en dan eindigen we met opa en oma zaterdag. Nou, maar vorig zie... jaar was die van zondag tot en met zondag. Dus ik moest even uh, denken zeggen. En nu ga je van zaterdag tot zaterdag. Ja, klopt. He? Waarom ja. is dat? Nou eigenlijk. Uh, nou ja, eigenlijk heel simpel. Vorig jaar kwam het zo uit dat we de opening niet heel makkelijk konden doen op, de, op die zaterdag. Um, en we vinden gewoon zaterdag met zaterdag vinden we leuker. De vakantie begint al op zaterdag. Nou, kunnen ze op zondag weer allemaal de laatste dag voordat ze weer naar school moeten rustig op de bank bijkomen. Dus zaterdag tot en met zaterdag vinden we wel uh, ja, de beste keuze. Nou, um, jij hebt, wij hebben hier acht punten. Ja, je hebt drie pagina's. Ja. Dat is iets te veel op te doen, maar we gaan het er zo even Werd over We het vol op die We, we gaan beginnen met, uh, met het Zandvoortse. Ja. Um, er komt een kinderburgemeester. Klopt. Meneer Meijer die kan een week op vakantie. Ja. Zou die, zou die nog schaduwburgemeesteren, denk je? Ja, een beetje. Hij moet af en toe een klein beetje sturen. Uh, hebben wij al een uh, nieuwe burgemeester voor volgende week? Officieel niet, want ze wordt pas... ...aanstaande vrijdag echt geïnstalleerd. Maar we hebben wel gisteren de knoop doorgehakt... Uh, ...door te beslissen wie van de kandidaten de kinderburgemeester gaat worden. Uh, dus ik kan wel al een naam verklaren. Ja, die willen we ook horen. Ja, oké. Okay. Scoop. Eva van der Meijen uit Zandvoort wordt aanstaande week... ...dus vanaf zaterdag 22 februari voor een week de baas van Zandvoort aan zee. En dat is uh, ja toch wel weer heel erg leuk. Op, op, uh, op wat voor uh, criteria... Zoeken jullie de burgemeester? Nou, we hebben uh, vooral iemand die het zelf wil. Ja. Ik bedoel, het moet niet iets zijn waarvan je vader of moeder ik zegt, ik ga maar dat maar doen. Maar dat je een aantal namen krijgt? Die, nou, we hebben die, gewoon die een sollicitatieprocedure. Binnen. We hebben een, een, eigenlijk een vacature uitgezet. Ja? In de krant en op Facebook een oproep gedaan. Uh, vind jij het leuk uh, om de baas van zandvoort te zijn? En solliciteer dan. Ja, en dan konden mensen op allerlei manieren... Het kon een brief, het kon een videoboodschap, dat kon van alles zijn. Uh, bij ons um, solliciteren. En uh, we hebben sollicitatiegesprekken. En we hebben gisteren de laatste afgerond... En daaruit hebben we Eva van der Meijen gekozen. De knoop, de knoop is doorgehaakt. Uh, uh, uh, uh, vertel even wat bijvoorbeeld een manier is geweest van een van de kinderen om te solliciteren. Nou, iets, Ik, iets ik zal Eva dan. er eventjes bij pakken. Want dat is natuurlijk wel. Ik kan wel andere kinderen gaan. Maar Eva is dan ja. toch degene die het is geworden. Eva had een hele leuke uh, brief. Uh, waarin ze echt uh, nou, haar zin in zand voor het gevoel uh, uitsprak. Dat spreekt ons natuurlijk aan. Um, maar ook met allerlei foto's. Omdat ze al een keer met de burgemeester op de foto was geweest. Omdat ze... Uh, nou ja, eigenlijk al een beetje weet hoe het in de politiek werkt. Ze heeft wat connecties ook naar oh, de politiek. Ja, die ja. naam van de Meijer, ik weet het niet hoor. Maar nou ja, klinkt nou, nee, dat klinkt natuurlijk eigenlijk meer misschien uh, Meijer naar de burgemeester. Nee, eigenlijk uh, is het wel heel erg leuk. Ze is, uh, ze is zo direct een week uh, de baas over haar oom. Want haar oom is uh, wethouder van Zandvoort. Dus, uh, maar dat had er niks mee te maken, want we kwamen pas uh, eigenlijk aan het einde van het gesprek achter. Dus het is niet dat we haar daarom hebben gekozen. Had ze wel plannen met haar oom dan? Uh, nou, dat, nou wij, wij zeiden eigenlijk tegen haar. Dus om eigenlijk uh, goed te zeggen... ben jij dan een weekje de baas over jou? En toen moest ja. ze wel glunderen. Ja. Maar daar had ze nog niet op die manier over nagedacht. Nee, nee. Maar haar enthousiasme, zeg maar. Ja, is, ze was enthousiast. Maar krijg je ook hele gekke sollicitaties? Nee, we hebben eigenlijk niet... Uh, nee, we, we heel zijn, serieuze brieven ja, serieuze die serieuze briefjes. Mailtjes. En uh, we hebben dit jaar wel gevraagd... maar niet gekregen een videoboodschap. Dat lijkt ons ook nog wel heel leuk. Ja, waar we gewoon op letten is vooral ook... Uh, ja, dat je ook iets durft te zeggen. Het ja, klinkt misschien stom, maar nee, hè, nee. Uh, je, je komt misschien een keer bij de radio. Je moet iets openen. Ja, we gaan uh, zeker uitnodigen. Dus, uh. ja, nou ja, dat bedoel ik. En, en, ja, en daar ben ik niet zo bang voor dat Eva dat niet gaat doen. Want die. Burgemeester, uh, nou, die Het is uh, burgemeester wel. Ja, precies. Dus zij uh, gaat dat uh, misschien ja. wel over een paar jaar in Zandvoort doen. Ja, wie weet. Want als we dan mogen kiezen, dan kunnen we haar kiezen. Ja. De, ik was. Zo zover zijn we nog niet. Hè? Nee, dus, <laughs> ja. Ja, ik was het al een keer, dus ik ben eerst. Goed, um, de highlights. We beginnen met de stoere zaterdag. Dat moet, denk ik, iets met flink te maken hebben, als ik het zo mag gokken. Ja, nou ja wij hebben um, echt een heel vol programma. Ik zal inderdaad wat de highlights eruit pakken. Oh ja, wat uh, ik voor die highlights wil weten. Um, het heeft ook met toerisme te maken. Ja, absoluut. Het dus is precies in de vakantie. Ja. Dus de, uh, uh, de gastkinderen die in het Center Park zitten, uh, in hotels zitten, die zijn ook welkom. Uiteraard. En, uiteraard. en die worden allemaal geïnformeerd door hun hotels? Uh... Uh, ja, we hebben in hotels in ieder geval posters hangen. Bij Centerparks hebben we iets meer informatie liggen. Ook met flyers, met ook een programmaatje. Inschrijven. Nou, inschrijven, dat hoeft voor heel veel dingen niet. En andere okay. dingen is wel handig om bij de VV eventjes te doen. Maar Centerparks heeft bijvoorbeeld voor elke dag ook iets aangeleverd voor het programma. Dus zij, zijn, ja, dus zij zijn zelf ook actief erbij betrokken. Dus andersom kunnen de ja, naar Centerparks? Ja, zeker. Er zit elke dag iets heel leuks bij. En uh, Centerparks heeft echt ook weer dit jaar zijn best gedaan. Dat is ook heel leuk, die interactie natuurlijk. Mm -hmm. um, de VV is er voor de bewoners. ...en voor de, ja, natuurlijk als eerste voor de toeristen... ...maar we zijn er ook voor de bewoners. Ja, en dat is zo leuk aan deze week. Het is echt een combinatie van Zandvoortse kinderen... ...kinderen uit de regio en ook Duitse kinderen... ...die dan bijvoorbeeld in centerparks uh, zitten. Um, dus dat is ja, hartstikke leuk. Is het... We moeten naar het schema ja, dat begrijp ik. Maar er, er komt van alles in me op. Het is het derde of vierde jaar inmiddels. Derde jaar. En heb je het zien groeien? Want ja. Of meet je dat ook? Uh, we hebben het vooral zien groeien in het enthousiasme van de ondernemers. En dat is ook wel eens leuk om te om, ja. we, Ik, ik mopper heus wel eens dat ik zeg: van nou, kom op jongens, doe nou mee. En dit jaar het leek wel bijna alsof het vanzelf ging. Natuurlijk hmm. hebben we ons best gedaan door mailtjes eraan te wijden. Maar um, ja, ze hebben echt allemaal wat aangeleverd. Er zijn zulke leuke dingen. Um, ja, bijvoorbeeld. Uh, laten we daar maar eens mee beginnen. Dan. Ja, laten we daar inderdaad mee op beginnen. Uh, op de zaterdag hebben we Stoere Zaterdag. Nou, wat is er natuurlijk stoerder dan uh, alle hulpdiensten van dichtbij te mogen bekijken? Dus we hebben het plein van de hoge nood. noemen wij het, <laughs> op het raadhuisplein. Uh, daar kan je ook wat anders onder. Ja, ja, dat snap ik, maar daarvoor is het ook zo leuk: waar politie, brandweer, uh, ambulance en reddingsbrigade nou ja, samen laten zien uh, hoe stoer zij zijn en hoe stoer het is om daar misschien als je later groot bent ook iets mee te doen te gaan doen. Ja, het is allemaal dubbel. Hè? Het, werkt, het werkt twee kanten op ja, allemaal. Ja, precies. Ja, absoluut. En uh, ja, ze deden allemaal enthousiast mee. Dus dat is uh, En zeker nu met die nucleaire top die eraan komt bij de politie... was het niet makkelijk. Maar nee. ze hebben er toch echt hun best voor gedaan. Nou, we hebben weer een duikkliniek. Uh, een techniekworkshop. Uh, uh, Jongens tegen de meiden bij de Lachende Zeerover. Segway Experience. Dat is natuurlijk ook heel stoer oh ja. om een keer te ja. kunnen proberen. Um, nou, van alles. Bij, bij Center Parks twee activiteiten. Inspector Delictus... Dil en een piratenavontuur. Ik, ik kom er even tussen, want anders halen we dat niet. Nee, ik ga dat, niet dat, alles op dat, noemen, klink, dat klinkt misschien een beetje grof. Maar um, we gaan nog een aantal highlights uh, ja, doen. We doen de highlights, maar, maar kijk op www.kidsadventureweek.nl of op de website van de ja. Zandvoort.nl. Daar staat echt per dag elke activiteit, of, het, is, uh, of er kosten aan verbonden zijn of niet, of je op moet geven of niet. Echt van alles te beleven. Dus ik zal Weet, inderdaad me maar, beperken tot dus, de highlights. Ik kan, dus, ik kan dus al die drie pagina's gewoon lekker op mijn gemakje op internet bekijken. Precies. Prima, kidsadventureweek.nl En je kan ook langskomen bij de VV. Wij hebben ook een programmaatje, okay. we kunnen je helpen, dus... Je, je, mag, je hoeft niks te missen. Nee, maar het is eigenlijk te veel om te doen. Maar ja. pak, de, pak eens een paar, een paar leuke dingen. Want sportief, eh, sportieve zondag. Dus moet er moet wat aan sport gedaan worden. Ja, er is een soccer squash, een squash toernooi bij Centerparks. Een freestyle voetbalclinic bij de Lachende Zeerover. Weer de Segway Experience en de Duikclinic. Dus sportief heel erg. Maffe maandag. Uh, ja, dat is ook uh, uh, nou, hartstikke leuk. We hebben, uh, wat ik heel erg leuk vind, dat is niet per se een thema ge gegoten, maar de Open Golf heeft ook enthousiast meegedaan. Die heeft een golfclinic. Dat is vijf dagen lang. Um, en dan mag je elke dag twee uurtjes uh, uh, nou ja, oefenen en, en gebruik maken van ja, ontzettend leuk. We hopen echt uh, we hebben wel uh, een minimaal inschrijving, aantal inschrijvingen mm -hmm. nodig. Daar zitten we gelukkig bijna aan. Dus iedereen die dit hoort, uh, kom uh, kijken. Hartstikke leuk en nou, ook heel erg aantrekkelijk in de prijs. Um... Nou, en verder hebben we weer bij Centerparks van alles... ...elke dag kan je een etalagespeurtocht bij de VVV ophalen. Die kan je elke dag dat je zelf wil uh, gaan wat, doen. wat moet ik dan speuren? Uh, letters bij letters. de etalages van de winkeliers. En met al die letters kan je een woord maken... ...of een zin eigenlijk, moet ik zeggen. En in daar In inzand voor. In ja, precies. <laughs> en dan uh, um, bij de VVV weer inleveren... ...en dan maak je kans op leuke prijzen. Uh, we hebben een maffe beauty Fun bij Bernard Coiffure. Ehm... Uh, bij Talassa gaan we mee met uh, Bram de Piraat. Ja. Dan ga ik toch maar inderdaad even uh, ja. snel naar de volgende dag. Ook daar is dus Zitten weer we nu de... op wonderlijke Woensdag? Nee, ik zit nog op Doedinsdag. Oh. oh, sorry. Omdat ja, uh, je niet... het papiertje al eronder uit. Ja, ja, ja dat klopt. Um, um, uh, weer de duikkliniek. Nou, de golfkliniek, maar daar zou je dan al mee moeten zijn be ja. uh, be begonnen. Uh, uh, de bunkerwandeling. Hartstikke leuk. Uh, samen met een gids door de Amsterdamse Waterleidingduin op zoek naar de bunkers. Uh, weer bij Centerparks dus kan je dieren verzorgen, knutselen. Nou, van alles. Ik vind het bijna lullig dat ik niet alles opnoem. Maar ik snap het open atelier bij het kinderatelier ook heel erg leuk. Dan gaan we inderdaad naar Wonderlijke Woensdag. Daar hebben we een ontzettend leuke schilderworkshop van onze eigen Hilly Jansen. Wat toch echt wel een hele goede kunstenares is. Vorig jaar hebben we ontzettend mooi schilderwerk gemaakt. Dus ik hoop, dat is in samenwerking met de bibliotheek. Het is ook in de bibliotheek. Ik hoop dat kinderen daar zich ook nog voor op komen geven. Uh, ik, ik zie een hele leuke, Vossenjacht. Ja, Vossenjacht, zo leuk. Dat, met, dat blijft altijd leuk, hè? Ja, met grote dank ook aan de Stichting Vierdaagse, die dat ook uh, altijd verzorgen uh, rond de, de ijsbaan. Dan hebben we altijd de sprookjeswandeling, die doen voor ons uh, de Vossenjacht. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Um, Doet er nog een bekende zwerver uit Zandvoort mee deze keer, of is dat alleen met de koningin? Dat is met uh, 5 mei <laughs> inderdaad. <laughs> <Ja>. <laughs> ik ben bang dat die zwerver uh, <laughs> niet meedoet. Ehm... <laughs> um, in dit geval, um, of uh, op deze ja, dag hebben we ook uh, braakballen pluizen bij het Nationaal Park zuid kennermeland Altijd leuk. Vond ik zelf altijd vroeger leuk, ja. altijd ontzettend leuk. Heel leerzaam. Ja, absoluut. Um, nou, ook Bernard Vuur heeft weer uh, een activiteit op deze dag. Ook zo leuk dat er inderdaad gewoon een... Uh, Um, een kapperzaak zegt, ik doe gewoon mee. Dus mm -hmm. daar, uh, ja. ja. dat verwacht je eigenlijk niet, hè? Nee, en we hopen er natuurlijk wel op. Maar, um, ja, dat, uh, dat moet dan toch ook nog maar gebeuren. Ja, de ondernemers. Um, dan gaan we maar naar de Donderdag. Ja. Uh, ook daar weer uh, van allerlei uh, activiteiten. Centerparks heeft de Watergames. Ze dus kan je voor, mm -hmm. nou, ja, een leuk bedrag zwemmen uh, en daar games doen. Dus je mag niet vrij zwemmen, maar wel de games. Ja, en wat ik heel erg leuk vind, ik noemde het net al eventjes, dat dus dat er ondernemers steeds meer ook actief mee gaan doen. Uh, Loran Hardy is natuurlijk een café. Waar, uh, waarvan je die misschien niet meteen aan een Kids Adventure Week koppelt. Maar wij zeiden al een paar jaar van nou bedenk gewoon iets. Ja. En die doet dus nu een filmmiddag. Dus kinderen kunnen daar een film gaan kijken met limonade en chips. Loran Hardy en... films neem ik aan. Ja, er staat de film, uh, uh, moet ik goed zeggen of het Brats of Brats is. Maar B-R-A-T-S. Brats. Brats. Ik denk Brats. Ik Brats denk ook met... Brats. Ja, ik denk maar, ook prettig. Maar ja. ik Zijn voel schoffies. me nu ineens heel Steffies. oud. <laughs> nee, geef niet hoor. Um, dus die uh, ja, vind ik gewoon ontzettend leuk dat die ook meedoen. Nou, weer ja. de lachende zee over Thalassa, Center Parks, uh, kinderatelier aan zee. Dus allemaal weer ondernemers die eigenlijk uh, hebben Dan, gezegd. Uh, nu komt het hoor. Ja, vieze vrijdag. Vieze vrijdag. Ja. Maak je handen maar smeren. Door de blummer ja, gaan we. Door de blubber gaan we. Um, um, we hebben bij het kinderatelier ook uh, vieze vingers. Dus daar, ja, het woord zegt het al. Mag je van allerlei dingen gaan doen waar je vingers vies bij wonen geworden. Uh, bij de lachende zee over mag je lekker met je handen je pannekoeken opeten. Nadat je hem eerst uh, versierd oh, hebt. Met gewoon wassen ook uh, zich Maar ja. nou, Je mag hem zelf versieren. Je mag hem zelf versieren. Ja. Oh, heerlijk. En, um, ja, um, en dan ook weer die braakballen pluizen. Nou, als je ergens toch vieze vingers bij krijgt... Dan is dat wel, maar wel, heel, wel heel voor een hele goede reden echt ja. heel interessant. Ja. En wat ik heel leuk vind is dat er een, een schemerexcursie is. Dus om zeven uur, dus tegen de schemer aan. Uh, een excursie door het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Met daarbij natuurlijk de nodige uitleg. Dus uh, ja, hartstikke ja. leuk. En dan wordt het rustig. Spannend. Dan krijgen we alweer opa en oma opa zaterdag. En ja. Laat die mensen toch eens met rust. Ja, uh, nou ook daarin um, absoluut een opa en oma minigolf. Opa en oma bowlen nee. bij, bij, bij Centerparks. Opa en oma quiz bij Café Koper. Dus samen met je opa en of oma. De kroeg de ja, Dat is wel een vereiste. Je, je moet een echte opa of oma meenemen. Ja, nou ja. Als je die nou niet ja. meer hebt, mag je ook wel iemand die daarvoor mee doorgaat, uh, voor doorgaat uh, meenemen. Uh, maar dat is natuurlijk wel de achterliggende gedachte. Uh, en wat ik wel heel leuk vind om uh, te, te noemen... uit de Lachende Zeerover hebben ze uh, schatten voor vergeten kinderen. Dus dan kan je zelf een, een schatwerkje inleveren. Een breiwerkje of een haakwerkje. Die je eventueel hebt kunnen maken bij het kinderatelier. Want dat is die dag. Uh, en die kan je dan daar inleveren. Krijg je zelf nog <kijkt> een schat uit hun verzameling. Maar uh, uh, die schatten gaan dan naar het vergeten kind. Het goede doel. Dus dat, uh, ja, het is wel leuk dat de ja. En waar, over... waar is dat, vergeten kind? Uh, is, dat, is dat in de regio? Gaat dat dan bijvoorbeeld naar de voedselbank? Of gaat het dan <kijkt> nou, dat, verder weg? Het is een doel en dat heet Het vergeten kind. Ja. Dat is een landelijk uh, goed doel. Uh, en lachner Zeerover heeft zelf gekozen van nou, wij gaan daar, uh, wij gaan daar uh, uh, een actie voor doen. Um, en of zij dat dan met een regio regionale tak hebben afgesproken of dat het landelijk is. Nou, dan zou, dat dat durf ik niet met zekerheid ja, ja. te zeggen. Maar het is uh, absoluut een uh, nou, het idee, een, is prachtig. Een goed, ja. een, goed, een goed doel. En ook ja. leuk, want uh, je krijgt er zelf nog een schat voor terug ook. Dus, uh, ook ja, hey, Ik lees op vertoon van dit stoere polsbandje. Ja. Dus ik moet een polsbandje gaan halen. Ja, uh, ik vind hem zelf ook leuk. Ik, loop er, ik heb hem nu dan toevallig even niet om. Maar ik loop er ook al. Uh, ja, dat mag op, jij helemaal niet. Nee, eigenlijk niet. Kind, hè, maar he? hij is zo leuk. Eerst lopen jullie al met Arlev voor. Ja, ja, ja. En dan al die bandjes. Ja, het zijn van die... ja, uh, Ooit is Armstrong ermee begonnen met ja. uh, Livestrong. Die, dat soort bandjes. Blauw. Hebben wij uh, blauw uiteraard met een gele opdruk. Met Zinnen Zandvoort erop. Maar moet ik die halen? Of moeten de kinderen ja, die halen? Niemand of, moet iets halen. Onder, omdat maar, de staat krijg je toegang tot. Ja, uh, voor de activiteit heb je hem niet nodig. We hebben een, een stempelkaart. Mm -hmm. En eigenlijk hebben we gezegd... Uh, nou, met dat bandje krijg je alle kortingen. Ik bedoel, okay. uh, als je het vreselijk vindt om zo'n armbandje om te doen... Omdat je allergisch bent, dan is het natuurlijk niet verplicht. Maar wij vinden het vooral heel erg leuk... Hang je met een touwtje om je nek? Precies. Kom, kom. In, in combinatie met de stempelkaart. Um, ook weer Zandvoortse ondernemers. die daar allerlei leuke acties voor hebben bedacht. Kortingen her en der. Dus uh, ja, echt. Um, ja, het is, voor iedereen is het gewoon positief. Hè. De mensen worden weer op de kaart gezet. De kinderen worden geconfronteerd met uh, de ja. ondernemers. Uh, nou ja, en, en nogmaals, ik vind het gewoon echt heel erg leuk. dat het echt na drie jaar nu. nou durf ik echt te zeggen. dat het, echt gelukt is om, uh, om de ondernemers uit allerlei geledingen, dus niet alleen maar die... Ik bedoel, een zeerover is misschien wat logischer, omdat hij altijd zich op kinderen richt. Nee, een zeerover is een Ja, uh, nee, nee, Logischer dan een kroeg, ja precies. En, en uh, uh, nou, Ook winkels, uh, Baraba, uh, Kids Avenue, uh, ja, gewoon echt... Het uh, is eigenlijk uh, te veel om op te noemen en ja. zonder iemand tekort te doen zou je gewoon alle uh, ondernemers even. die actief doen willen... Uh, noemen, bedanken. Eigenlijk wel, ja. Omdat het gewoon echt, het maakt voor ons ook dat we zeggen, hè, het is gelukt. Ja. Dit, is, dit ja, die, is hoe we uh, het bedoelen. Om ze dan te bedanken, zou je ze op kitadventureweek.nl kunnen zetten. En dan dat ze zo. Bekend, dus, dat uh, ja, ja. Um, wij weten genoeg. Ja. Ik hoop dat heel veel kinderen uh, deze week al bij je langskomen voor een polsbandje en, uh, en uh, allerlei Wat dingen komen aftikken. Heb is de een voorspelling trouwens, Lana? Naar, ik naar, heb ik niet daar kijk ik nooit naar. Want ja. die, uh, ik geloof niet in weersvoorspellingen. <laughs> <laughs> ja, ik, dus ik heb een medestand, is... <laughs> Nee oh, hoor. Oh, nou, ik wel hoor. Ik wil een beetje oh. hou ik er wel rekening. Nee, en zeker, het is nog een hele week weg, hè, dus dat is helemaal ver weg. Kan omdraaien. Ja, heel veel waar. dingen zijn binnen, dus uh, nee, we zijn niet uh, uh, afhankelijk. Afhankelijk, nee. Het nee, hele programma hangt van. Binnen en buiten aan elkaar. Dus ja. dat is allemaal wel te doen. Ja. Um, nou, jij fietst natuurlijk uh, langs alle activiteiten. Ja, uiteraard. Dus, uh, en de kinderburgemeester, want die moet allerlei uh, officiële handelingen doen. Een, een auto met chauffeur. Uh, nou, het zal denk ik benenwagen of uh, fiets worden. Maar ja, we ik, gaan zie, dat... ik zie meneer Meijer ook op de fiets door het dorp heen. Dus zo'n mevrouw ja. van mij ook moeten fietsen. Ja, ja, en ik, ze zullen ook samen dingen doen. Dat vind ik altijd wel heel leuk. De, mag ze achterop. Ik noem het dan maar even de grote burgemeester. Die heeft uh, echt uh, nou ja, het omarmd. Zij doen ook de installatie. Er is ook een echte Amskete um voor de kinderburgemeester. En uh, hij doet ook echt samen activiteiten met haar. Dus dat is oh, ja. echt heel leuk. Goed. Wij wensen je heel veel succes en de kinderen heel veel ja. plezier. En Bedankt wij, voor de, de tijd. We ja, uh... spreken elkaar zeker nog wel over. Uh, zeker weten. Is. Dankjewel. Bedankt. Veel plezier. Het heeft niet zoveel time, want Die hebt een klusje vanmiddag nog. Ja, ja. Eigenlijk de hele dag. De hele dag eigenlijk. Maar we gaan het niet hebben over uh, de garage, we gaan het hebben over de mens achter de onderneming. De mens achter de ondernemer ja, ja, ja, ja. onder, moet je het doen. Mm -hmm. Rob Witte uit uh, uh, Noord. Daar zit mijn garage, jij. ja. En ik woon in Tranendal. En ik woon in Tranendal. Nou, daar kan je nog steeds parkeren, dat is geld. Ja, gelukkig wel. En in Noord ook trouwens. Ja. En in Noord ja. ook. Ja. Wie is Rob? Ik ben Rob Witte dus en ik ben uit nood voor mezelf begonnen. Uit nood? <laughs> toen de tijd dat uh, mijn werkgever failliet ging, werkte ik in de kamerling 23. En toen ben ik hals over kop begonnen in de Schapenstraat, hoek Brederode straat. En daar is eigenlijk het hele bedrijf verderop gezet. En? Toen weer terug naar Noord gekomen door Rob Jansen, in het pand mm -hmm. van Rob Jansen. En uiteindelijk toen in 1994 kunnen kopen. En, en elk jaar doen we weer wat nieuws, wat, wat anders en, en mm -hmm. uitbreiden. En nu is het, zo, zo, is het uh, zo goed, laat ik het zo zeggen. Helemaal top. Dat loopt nu, dan gaan we een heel terug. Ja. Geboren Zandvoort? Nee, nee, nee, mug. mug. Ik ben naar Haarlem. Maar wanneer naar Zandvoort gekomen? Jemes, ik ben toen gaan beginnen bij Raaien in Zandvoort. Dat was in de... Tegenover de... heet die school ook weer? De... Gert Bach. Nee, nee, nee, nee. nee. In de, dat was van Alverstraat nog. Dan zat hij toen. Later is de politie erin gekomen in dat gebeuren. Dat is een heel oude geweest. Dat is een heel oude. Ja, ja, ja, ja. Toen naar Noord. Met raaien mee, verhuisd ja, naar Noord toe, snap je. En, en, en, en, daarvoor, en daarvoor de jeugd uh, in Haarlem ja. gedaan. Hoe was helemaal, dat in Haarlem? helemaal toppie. Yeah. Helemaal fijn. Altijd aan de, aan de, ja, van alles nog wat uitgevreten. hoofdzakelijk met brommers. En dat ze <laughs> Allemaal school doorlopen. Al die dingen. Welke ja. school, Peters. Ach, cool, die nu ja. gesloopt dus ik ken geen schoolmelten te behalen. Nee, is alleen de kantine-straat. De de <laughs> ja. En als oh, ik dat, oh, dat oh, langzaai, dan moet ik ja. dat nog steeds aan denken. Ja ja, ja, ja, ja, 100%. Nee hoor, dat is. Uh, en ja, veel avondschool gedaan en uiteindelijk uh, de, toen een verkering gekregen, getrouwd en. Uh, Kindjes? Eén. Toen woonde ik in Haarlem in de Hoofdmanstraat. En uiteindelijk ben ik uh, ja, naar. Uh, Omzwerving hier in Zandvoort terecht gekomen. Met Anja, getrouwd. Anja ja, ze, mm. toen, Toen, van, van Ari. Die ziet er ook al uh... Van Zand, ja, ja, die zat er ook al honderd jaar aan. Die... En we hebben het hartstikke toppie. Dus dat... En we proberen nu wat minder te werken, laat ik het zo zeggen. Dus dat is heel snel over het hele gebeuren heen. Ja, kan dat? Uh, nou, ik probeer het. Ja, ja. Ik probeer we, uh, twee dagen in de week vrij te zijn. De rest. Mijn zoon doet dan nog veel. Ik wou net zeggen, steeds meer dan jaar. moet er dus ja. iemand zijn die dat van je gaat ja. overnemen. Ja, dat het is, het is de bedoeling. Ik had hem alleen een beetje te vlug geïntroduceerd. <kijf> dus iedereen dacht Rob is weg. Ja, ja, dat is ook wel eens jammer. Ja, ja, ja. Maar hij loopt er, ja, God, hij lijkt veel op. Maar hij loopt zoals ik. Weet je, en dat is, <laughs> ja, hij praat zoals ik. Dus nee hoor, helemaal leuk. En ik hoop dat dat goed gaat. Hij is wel gelukkig trouwens. Hè? Ja, bedoel, dat is, uh, het is niet uh, zomaar vanzelfsprekend ja. dat je een, een zoon of een dochter nee. hebt die hetzelfde leuk vindt. Nee, precies. Als hij wat anders Beeld, had ik maar daarom heb ik ook het hele pand zo ingericht zoals het nu is. Weet je. En, en ja, allerlei gekke dingen doen we er. Op de toekomst. Ja, absoluut. En, en ik hou van, van ja, een hoop vertier. Ik zou zeggen, mensen die het verwennen. We hebben ook de zaak als multifunctioneel iets ingericht. Hè. We hebben de Britse uh, dagen op zondag bijvoorbeeld. En We hebben een keer een vrije inloop gehad met, mm. met paranormale paranormale dames. Ze ging ze gek niet praten. Er gebeurt, gebeurt daar van alles. Ja, en dan kom ja, ik, uh, als je daar toch met van alles bezig bent, <laughs> uh, is dat een hobby van je? ik denk gewoon leuk. dat je dat allemaal ja, ja, nou, ja, leuk nee, maar ik vind het gewoon leuk en voor mijn bedrijf goed natuurlijk maar ik wil eigenlijk een hoop dingen altijd uitproberen wat, ja, ja. Is, wat is de mogelijkheid wat kan je doen wat kan je de mensen een beetje ja, vrolijk maken omdat Brits is al drie vier gebeurd nou echt een toppertje. Brits jezelf nee gelukkig niet wat doe je nou? <laughs> wat doe je zelf als hobby's <laughs> eigenlijk niet zoveel niet zoveel <laughs> bij de, de, de auto's ja ja tevreden kijken <laughs> nee nee, nee auto's. Nee. Ja, ja ja ja ja precies ja. en ik probeer nu wat, wat andere dingen te doen We gaan golven bijvoorbeeld met mijn broer is heel leuk kunnen wij toevallig met, de golfclinic. met een golfkliniek Als je een korte broek aan dan hoor je Ik op. stuur mijn broer die, <laughs> Mijn broer René is er heel erg goed in. En die zit in met de golfclub hier in Zandvoort en ja. die is daar helemaal groot mee. En en en René uh, is de man met een Mercedes en een golfballetje in plaats van een sterretje. Ja, had toen een Mercedes? Ja, ja, ja, ja, ja, precies, dat is mijn broer. Maar ja. <laughs> die, oh, die is ook naar Zandvoort gekomen, toch? Ja. Die woonde toen, ergens in Amsterdam of zo? Nee, nee, nee, in Haarlem. Oh. Achter de Correerstraat. Ja, ja. En dan is hij hier in een klein huisje gaan wonen en daar heb ik naar nou, zijn zin met over dus. de trap woont hij toch? Ja, ja. klopt, klopt, klopt. En dan nee, met de trap bedoel ik de trap van uh, de Schelp. Nee, zodoende. Dus de hele familie verplaatst zich eigenlijk Zachtjes van ons antwoord. Ja, ja, er zit een deel nog in de zaan. Hè, dat is ook wel leuk. <laughs> ja. In de ja. En in hele Dus we hebben overal wel wat zitten. Het bedrijf, nou, de familie bereidt zich uit, het ja. zeggen. De vrijdijdbesteding is, is uh, uh, miniem, zeg je? Want, uh, nou, ik ga wel veel met mijn vrouw weg, laat ik het zo zeggen. Want die is gek op het maken van het is Echte edelstenen nu, kettingen, halsbanden, weet je. Dat. En die heb ik ook in de zaak staan. En dan gaan we toen naar beurzen toe of gewoon naar een markt. Helemaal leuk. En, en, en dat vind ik Zijn wel er leuk. veel van dat soort markten eigenlijk? Komen dat, er weer uh, steeds meer. Ja, nu gaat het weer wat naar de, naar de lente toe. Weet je, de zomer. Dan nou, gaan we zomaar eens even rondstuffelen. snuffelen. Ja, dan maar wel is dat het wel, wel dat het lekker dat je dus een zoon hebt die ja, uh, ja. in de zaak is, werkt. Ja, en ja. dat je met een gerust hart kan zeggen van ik ben oh, ja, twee dagen ja, ja, ja, weg. Ja, ja, en, uh. Ik kan zomaar weg. Dat is, uh, en dat heb ik ook expres gedaan. Want anders leren ze het nooit. Nee. En dat is, uh, ze moeten zelf verantwoordelijk oh, als zien. Als het maar steeds maar meekijkt. Dan heeft hij geen zin. ik ben nu voor twee dagen weg. Ja, ja zou mooi zijn. Ja, ja. Um, die edelsteen, hè? Ja. Ik kan me nog herinneren, dat is ook al honderd jaar geleden, was in de krocht ook zoiets, een man van die doosjes ja Is dat nog zo? Of is dat al, heeft ze dat ontwikkeld tot een, een superbeurs? Ja. Nee, dat zijn superbeurzen ja? soms. Ja, ja absoluut. En, en, en, en de meeste variaties. En maar Anja is vreselijk creatief, joh. Die kan wat zien en dus zei ga ik namaken. Wat zou ik op de zaken met een hele vitriekast? Dus in de zaken, kan je dat gaan, gaan ja, ja, bekijken. Nee, dat, dat leuk. heb ik juist juist ja, dat is dat is, Sinds ik kan je leren kennen, hebben we dit soort dingen gedaan, omdat Anja zat altijd in de mode. En Bij mns mode en die die het, ja, combinatie, combineren van kleding en sieraden dat was natuurlijk op haar uh, lijf geschreven. Dat, en ze maakt het nu zelf met groot mm -hmm. succes om. Wat? Soms komen er dames die zeggen, joh ik heb je een kledingstuk er wat bijmaken. Ja, ja. <laughs> nou, dan is het natuurlijk zo groot, he. Dat, dat is wel nou, mooi, ja, ja, ja. ja. dan maak je het op, ja. Ja. op de mens, zullen ja. zeggen. Dat was ja, en plek. het zijn allemaal één ding, hè. één ding. Hè. Maar wat had je nog meer willen nee, Ik heb een heleboel <laughs> ja? vragen maar ik, ik zit met die edelsteen. Ik vind dat ja. prachtig. En dat ja, nee, is zeker is omdat je zegt dat zij die combinatie maakt. Ja. Met van ah, ik heb uh, dit en dan komt er een ja. vrouw oh, nee. en die wil ja, dat hoor. ze zo creatief is om dat, uh, om dat, om dat aan ja. te passen. Ja, absoluut. En dat legt natuurlijk voor jou de vrije tijd dat je mee mag naar de beurs. Ik en, mag en, uh, mee, ik mag ja. mee betalen. Ja. Dus ja. Een... Je mag mee, maar je moet betalen. Ja, ja. ja. ja. welke man heeft het niet? Nou, ja, nou, daar gaan wij niet over uitwijden <laughs> natuurlijk. Maar, um, ik ben een ondernemer in Zandvoort. Zonder op de zaak uh, uh, uh, toe te spitsen, want daar wil ik straks nog wat over weten. Wat, wat vind je, wat vindt de mens van Zandvoort? Wat vindt Rob van Zandvoort? Ik vind Zandvoort heel toppie. Alleen zoals het nu gaat. Maar ik ga me niet met politiek verder bemoeien. En ja, die uh, komt straks. Goed, die moeten we aanpakken. Nee, maar dan gaat het niet goed. Want ik, uh, ik ben daar niet zo blij mee met wat ze allemaal willen. Ja, ze willen een, maar goed, er is nu een club voor opgericht die daar een beetje tegen nou, ik heb, gaat. Ertussen. Ik stel deze vraag expres, onder de twee delen heb. Hmm. Eerst wil ik weten wat Rob ervan vindt, als, als mens, dus niet naar het bedrijf. En straks wil ik weten wat je als ondernemer vindt. Kan dat? Ja, dat zal nou, ik. Of zit mens, dat aan elkaar vast? Nou, dat is, ja, dat is natuurlijk bij elkaar verweven. Kijk, als mens, ik vind het heerlijk om zand voor te zitten. Nee, dus ik heb in Haarlem gewoond en ik heb een, op een camping gezeten in -Grafdijk en, grafdijk nou, Dat is helemaal keurig netjes afgepakt van me. Toen kwam ik op standvoort wonen en dacht ik, eigenlijk is dat ook leuk, want je zit hier natuurlijk meteen in de reuring. En nu loop je de deur uit en je gaat even je wat eten. Er. Ja, je bent er. En dat, dat vind ik wel ideaal hoor, absoluut. En dan, uh, ja goed, en dan heb ik daarna natuurlijk die, die zaak waar ik dus eigenlijk uh, bijna elke dag ben, hmm. op twee dagen. <laughs> en en ik, heb, ik heb het naar mijn zin, laat ik het zo zeggen. Het gaat goed, het is me gegund dat ik nog lekker gezond ben en, en uh, nou prima, wat moet ik nog meer? En als ondernemer zou je wel wat, uh, wat meer activiteiten ja. willen zien en dan, als ik het goed gok, een beetje bij jullie in de buurt, ja, ja, ja. een mooi nieuw bedrijventerrein. Ja, maar daar zie ik nog niks in zitten hoor. Nee, maar dat zou je... Ja. Nou, nee, dat kan ik... Uh, ja, laat ik, het, laat ik het anders zeggen. Als ik nu zoveel moet gaan investeren op mijn leeftijd, moet je niet meer doen. Als ik mijn zoon moet opzadelen met zo'n investering, denk ik dat ik dat niet moet doen. Nee, en het... met de winsten die we nu hebben en, en het, het, het, het, het, ja, een beetje moeilijk uitzicht naar de toekomst, moet je dat niet doen. Het is de, de de investering van een nieuwe garage niet waard, zeg je? Ja. Nou, dan je verdient het niet meer terug. Ja. Ja. Je verdient het niet meer terug, denk ik. Maar, he, maar dat gaat, dat er, gaat dat er, dan gaat dat er aankomen, denk je? Nou, gaat het echt zo zijn dat, dat het bedrijf waar je nu in zit weg moet omdat ze daar een nieuwbouw uh, willen gaan plegen? Als ik zie de snelheid die de gemeente heeft, dan... Uh, hoe lang hebben ze over de middenboel van gedaan? En nog? Dus, ja, dan dan klaar, waarschijnlijk de ah, waarschijnlijk nee. is het uh, voor de, nee, voor de generatie werden. na jou zo nog... Zoon, uh, ja, dan, ja, dat zal altijd wel een, een heet hangijzer blijven. Dat, uh, en dan, dat, dat, dat gaan, nee, dan gaat er nog zoveel water door de Rijn dat... Uh, Gaat niet lukken, denk ik. Ja, maar de, de, de verwachting van, uh, van jou is dat je, de, dat je nog een, een aantal generaties in dezelfde garage kan blijven. Ja, en daarom heb ik het uh, op deze manier opgeknapt. Ja, ja, ja, ja. het, is, het is gewoon heel stevig en, en, ja. en doeltreffend en, en ja, multifunctioneel. Dus we kunnen diverse kanten uit. Dus, uh, en ik ben eigenlijk... Uh, leuk idee ja. trouwens ja. Om, om het te combineren met bijvoorbeeld een bridge ja. drive of met uh, een workshop. Ja. Ja, uh, ja, het is een multifunctioneel ja. garage. Maar, uh, dat, dat vind ik wel ja. weer uniek. Dat is ja, hartstikke ja. leuk. Het is bijzonder uniek. Want we waren vorige week bij de BOVAG. In het nieuwe BOVAG-huis van de BOVAG. En daar zit mijn vrouw te praten met iemand van de hoofdafdeling personeelszaken. Dat vrouwtje zegt: Nou, mevrouw, als ik zou wat vertellen, uh, We hebben ook nog een ondernemer die verkoopt de shoes in zijn zaak. In een garagebedrijf. Oh ja, zegt ze dat. Nou, oh, als, ja. Dat zijn wij. <lacht> ja, ja, dat is leuk. Het ja, is leuk. Gonst dus ook door ja. de autobrands. Ja, ja, helemaal. De BOVAG helemaal. is natuurlijk ja. een beetje de overkoepeling. En ja. daar, als het daar al gonst, is het wel heel dat... erg. Ja, en, en daar zitten natuurlijk ook meer veranderingen. We, ja. we moeten steeds meer doen. We, ja. we staan ook steeds is maar klaar voor service en het is ook prima. Dat mag. Ja, dat ook. Ja, heb je ook nodig, denk ja. ik. Hè? Ja hoor. Maar ja, we gaan je binnenkort op de golfbaan zien, heb ik begrepen. Dus uh, ik ga het proberen. Ben je gespecialiseerd <laughs> in een bepaald merk? Nee, dat was. Dat is dat is, uh, dat is stand voor te klein om daar iets speciaals te doen. Dat, dat gaat niet, voor, naar mijn idee. Maar waar ga je nou jaar... naar uit? Als je nou zegt van ik ik ik nou, zou, nou. me specialiseren. We zijn, uh, wat ik nu wel heb gedaan, we zijn nu aangesloten bij de bos, Bosgroep. En daar krijgen we een dus andere meetapparatuur. En wat ik wel hartstikke leuk vind, we hebben al drie, vier testkasten. En er komt er nog eentje bij. En dat ja. vind ik wel leuk ja, ja. in die vooruitgang. Ja, dus dat is een, een ding wat ik absoluut wil. Maar ik heb het gewoon prima. eerlijk zo'n eerlijk reden. Ja. Ja. Ja. We, ja. We, we hebben wel een e de, de vrije ondernemer. Te meer omdat hij gewoon eerlijk zegt, van ik, uh, ik zit daar en ik, ik zit daar goed. Ja. Dus ik laat mij niet uh, uh, uh, gek maken door allerlei plannen die er over een uh, aantal jaren misschien komen. Rob, bedankt ja. okay, voor deze bedankt. toelichting. Uh, we Graag gaan eruit, gedaan. want het is bijna over één minuut het nieuws. Dus we kunnen nog een heel klein stukje muziek draaien ja, ja. en dan zien we elkaar uh, na het nieuws. Helemaal ja. toppie. Dankjewel. wel voor je komst. Ja, oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Martijn Hersch met het NOS journaal. Gemeenten moeten veel meer aandacht besteden aan de integriteit van hun gemeenteraadsleden. Dat zegt Peter Otten, voorzitter van Raadslid.nu, de beroepsvereniging van raadsleden. In de raadsperiode 2010-2014 was in tientallen gevallen de integriteit van een raadslid in het geding. Volgens Otto komt dat doordat in de praktijk nauwelijks aandacht is voor het onderwerp. Hij vindt dat gemeenteraden minstens één keer per jaar moeten vergaderen over integriteit. Moeten raadsleden bespreken wat wel en wat niet door de beugel kan. In Indonesië worden zeven Japanse duikers vermist. Ze hadden een boot gehuurd om te gaan duiken voor de kust van Penida, een eilandje vlakbij Bali. Terwijl de groep onder water was, stak er een hevige wind op en ging het regenen. Ze zijn gistermiddag niet meer gezien. De reddingsdienst en plaatselijke vissers zijn naar de duikers op zoek. De harde wind heeft flinke schade aangericht in Breda. De dakbedekking van negen huizen werd weggeblazen, kwam op straat terecht en beschadigde daar een aantal auto's. Niemand raakte gewond. Het hele land moet de komende uren rekening houden met stormachtig weer. Er zijn zware windstoten mogelijk langs de kust tot wel 120 km per uur. In Utrecht wordt vanochtend oud-minister Els Borst herdacht. Om half elf begint in de Domkerk een herdenkingsbijeenkomst... waar zal worden gesproken door onder meer oud-premier Kok... de 66-leider Pechtold en een dochter van Borst. Ook zijn er sprekers uit de medische hoek. De dienst duurt zo'n anderhalf uur. Namens het kabinet zijn premier Rutte, de ministers busmaker... Schippers en staatssecretaris van Rijn aanwezig. Het lichaam van de oud-minister werd afgelopen maandag gevonden... in de garage van haar huis in Beeldhoven Ze is hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Het weer het is bewolkt, er kan een bui vallen en er staat veel wind. Aan zee kan het stormen. In de loop van de ochtend en in de middag zon. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Het wordt een graad of 10. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A15 Rotterdam-Nijmegen.